Nember met het NOS-journaal. Nabestaanden van de ramp met de MH17... mogen bij de aankomst van de vrachtwagens met de wrakstukken aanwezig zijn. Er zal geen speciale ceremonie zijn. Vier vrachtwagens met vrakstukken van de Boeing... zijn onderweg naar vliegbasis Gilserijen in Noord-Brabant. Daar worden ze in de loop van volgende week verwacht. Op de vliegbasis worden de vrakstukken onderzocht. Een reconstructie van het vliegtuig moet helpen... de toedracht van de ramp vast te stellen. De ebola-patiënt uit Liberia is onderweg naar Nederland voor behandeling. Het gaat om een Nigeriaanse militair die werkt voor de VN Vredesmacht in Liberia. Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. De patiënt wordt opgevangen in het UMC in Utrecht. De Nigeriaan komt in de loop van de dag in Nederland aan. Bij een reddingspoging in het zuiden van Jemen zijn twee westerse gijzelaars om het leven gekomen, onder wie de Amerikaanse fotograaf Luke Somers, dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel, bevestigd. Amerikaanse commando's bestormden vanmorgen het Al-Qaeda-kamp waar Somers en de Zuid-Afrikaan Corky werden vastgehouden. Het is niet duidelijk hoe de twee om het leven zijn gekomen. Het lijkt erop dat de ontvoerders Somers hebben neergeschoten. De Nederlandse gijzelaar Ewald Hoorn, die al bijna drie jaar door Filipijnse terroristen wordt vastgehouden, was te ziek om te ontsnappen. Dat zegt de man die samen met Hoorn vastzat. De Zwitser Vinci Quera wist vandaag bij een aanval door het Filipijnse leger op de extremisten weg te komen. De baby die woensdagavond in een park in Alkmaar werd gevonden, was al enige tijd niet meer in leven. Dat vermoedt de politie na sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut. Hoe lang het meisje al dood was toen ze werd gevonden in het Rekerhoutpark... kan de politie nog niet zeggen. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar vanmiddag af. De temperatuur ligt tussen de 6 tot 8 graden... en er staat een zwakke tot madige noordwestenwind. Dit was het NLK. DFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de Randstad staat een file op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Er staat voor 3 drie kilometer. De file wordt veroorzaakt door werkzaamheden aan de verkeerslichten.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 er was er ook een die matrozen pak bij En die leek precies op een jeugdkiek aan mij Weet je nog wel, oh, je. Wij kiekten al zijn leuke dingen Weet je nog wel,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 neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met mooie oud-Hollandstalige muziek. U hoort als opening natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met Weetje Nog Wel Oudje. Officiële opname uit 1928. Het is vandaag dinsdag 2 december 2014. Ik heb vandaag een hoop mooie Nederlandstalige muziek meegenomen. Sommige klinken ook echt behoorlijk oud. Zoals de volgende plaat van het Cocktailtrio... was een bekend zangduo... van populaire Nederlandstalige liedjes in de jaren 50, 60... En 70. Bekende liedjes van het cocktailtrio waren onder meer Hup Hup Hup, het Vlooie Circus en wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En Kangaroe Eiland dat bewust op deze foute manier geschreven is. Kangaroe Eiland staat. En Badje V, beter bekend als man die bier uitvond, nu wordt ze nu met Kangaroe Eiland. Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, redeloos. Tijdens haar ik je zo lief uit moeders buiten gesloten. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurvrouw En ze vraagt. Heb je Henkie gezien? Zien. Hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien komt de stien. Hij je Henkie gezien? En met z'n allen. Nou, Op een kangaroe eiland. Waar je kangaroes vindt. zoekt een kangaroemoe. Dat kind snel, wel. Ik sloot mijn oogjes één tel En doe zonder vaarwel Nel, kroopie uit mijn buitenland En het z'n allemaal Op een kanker-eiland Waar je kanker. vindt Zoek een kanker Naar de kanker kind. Laatst nog kreeg je een jo-yo In mijn buiteltje cadeau <laughs> Nou, ik sprong als een vlo in de kribbel, de zo, en met z'n allen nou. Op een kangeroep, eiland, waar je kangeroes vinden? Zucht de kangeroepmode naar de kind. Ach, ik ben toch zonnogruus, truus? Ik ben zonnogruus. Daar gooi me zonder excuus, Als u zo ligt thuis, kom uit huis, en met z'n allen nou. Op een kangeroep, eiland, Waar je kanker, vindt, kanker, een kanker, zoete kanker, kanker, zoete kanker, mensen kinderen Pietjes, kijk nou kanker, eens aan zoete kanker, die kanker, nou zoete gedaan. Hij was en het zoete kanker, zoete kanker, zoete kanker, zoete kanker, zoete kanker, zoete kanker, zoete kanker, zoete kanker, zoete kanker, zoete kanker, zoete kanker, I'm kind Zag hij na al die lange jaren dat zij altijd inspanning had gewacht, het was verdriet wat hij in haar ogen zag, terwijl hij haar kuste luisterde. Weer. En toch zou hij zeggen, eens voor de laatste keer Laatste kus. En ook hoorde u vallen voorbij komen met Hey Hippe Vogels. Jantje Hendricks, geboren in Weert op 15 januari 1923 en overleden... al daar op 21 januari 2009, was een Nederlandse zanger en accordinist... en hij vormde samen Johnny Hoes het duo de twee Jantjes. En u hoort ze nu met de smokkelaar. Hij was een smokkelaar, die diep in de nacht... Steeds weer zijn smokkelaar De grens overbracht Klein was het smokkeloon En groot het gevaar Zo is het leven van een smokkelaar Een jong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 Hij was een smokkelaar Die diep in de nacht Steeds weer zijn smokkelaar De grens overbracht Klein was het smokkelo En groot het gevaar Zo is het leven Winternacht is het opeens geschiet Hij zag een bende smokkelaars En riep, haal ik schiet Een smokkelaar sloeg op de vlucht Hij schoot en wat was dat? Zwaar gewond lag op de grond De vader van zijn schat Hij was een smokkelaar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 Die mooie ponies stonden dagelijks bij een heel klein ventje voor de deur. Een arme ongezonde stapel met een gezichtje zonder bloem, met grote kijkers van Zijn nu je blad die kan eruit? Ik met. Zijn verjaardag was gehomen dacht onze vent. Ik krijg een paard, dus Himmel uit zijn kind. Even zij.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 De volgende formatie zijn Saskia en Serge, een zangduo dat al meer dan 46 jaar meedraait in de Nederlandse muziekwereld. Mede dankzij verschillende muzikale koerswijzigingen. Het duo bestaat uit gitaristen en zanger Ruud Schaap en zangeres Trudy van den Berg. En u hoort ze nu met de hit uit 1977, het heruitgaan van de eerste LP Zomer in Zeeland. Met een gelijknamige rummer Zomer in Zeeland. En dat Eens even naar mijn hartje kijken Het rommelde bomt zo raar als ik je zie En ben ik misschien verliefd, zal dat wel blijken Toe luister in en zeg me dan op wie Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom En elke keer begint het weer als ik je tegenkom Zij wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken Het rommelde bomt zo raar als ik je zie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 en Ben ik misschien verliefd zal dat wel blijken? Toeluisteren schouwen zeg me dan een wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom. En elke keer begint het weer als ik je tegenkom. Zal wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelde bompt zo raar als ik je zie.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 Luister eens gauw en zeg me dan op wie. Eerst hoor je van rom, dan hoor je van bom. En elke keer begint het weer als ik je tegenkom. Zeg wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken. Het rommelde, bomt zo raar als ik je zie. Je het rommelde, bomt zo raar als ik je zie.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 Tranen, zul jij weer lachen, net zoals die laatste keer. En al denk je, dat komt nooit meer, dat komt nooit meer. Vaak te dromen, kun je s'nachts niet slapen, denk je nog te veel aan toe? Wie zal je begrijpen, het blijft toch van ons samen, je kunt er niet veel meer aan doen. Je leven kan al leeg zijn, in vijf jaar kun je oud zijn, ik weet wat je bedoelt. De zon hoeft niet te schijnen, kinderen niet te lachen, maar denk aan wat je hebt gevoeld. Ach!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 bij jou zijn met je kunnen praten stil zijn om wat jij zegt omdat jij van mij bent je ogen weer zien lachen om iets wat je niet zegt dan kan men wel vinden zoiets gebeurt wel vaker iedereen heeft zo'n herinnering die kreet zal wel terecht zijn het zal je niet veel helpen misschien als ik dit zing ach maar lief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 Komt nooit, nooit meer terug. Ach, Margrethe. De was Helga met Loop nooit voorbij dat huisje. En ook hoor je nog Annie de Reuver met: Zeg, wil je misschien even naar mijn hartje kijken? Zie je hem, Zandvoort? U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. Met nu op de radio Ludwig Adel Maria Jozef, roepnaam Louis Neves. Geboren in Gierle op 8 augustus 1937 en overleden in Lier op 25 december 1980. Was een Belgische zanger en een belangrijk voorvechter voor het Vlaamse lied en de Vlaamse kleinkunst. Zijn bekendste liedjes zijn mijn vriend Benjamin, Magrietje, oh oh, ik heb zorgen aan het strand van Oostende. Jennifer Jennings, Martine, Lapons bloem. En Annelies uit Sas van Gent. En die grootin, Magrietje, die hoort u niet op CFM Zandvoort. voor.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 Sleef. Onze vrienden zie ik alonken als we met die wagen pronken, lieve leef. Iedereen zal ons vernijden, lieve leef. Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk raaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, lieve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 Als we met die wagen pronken, lieveling Iedereen zal ons benijden, lieveling Als wij samen, zij zijn aan zijden, onze baby laten rijden. laten rijden Vrolijk rijdend alle dagen in die mooie kinderwagen lieveling. Welke plaat die je hoort erover gaat Over liefde En hoe mooi dat wel kan zijn Ze hebben het zo graag Over vlinders in hun maag Het is meestal roze geur en manenschijn Maar verwacht van mij geen zoet Of liefelijk geluid Want die vlinders komen onderhand Mijn neus en oren uit Nooit meer verliefd Nooit meer verliefd want de kous op je kop, daar schiet geen mens iets mee op Dus word ik nooit meer verliefd Ik begrijp niet hoe het bestaat, dat mijn hart nog altijd slaat Het is al duizend keer aan dichelen gegaan Veel te vaak heeft zo'n schat, die ik mateloos aanbad Met haar fraaie voet er bovenop gestaan maar Het is ook reuze zonde van je energie en tijd dat je nachten met een kaarsvlam bij het open venster snijdt. Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Want de kous op je kop, dan schiet geen mens iets mee op. Dus word ik nooit meer verliefd. Ik heb gehoord dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang. Want dat heb je over voor zo'n leuke meid. En als het eindelijk klaar is, zegt ze enthousiast en blij. Daar doe je stukken handiger, dan jaapt die vriend van mij. Daar schiet geen mens iets mee op, dus word ik nooit meer verliefd. Als je nogal zo gezegd amoureus bent aangelegd, nou dan raak je het niet zo 1, 2, 3 maar kwijt. En dan heb je het voor je het weet in een mum van tijd weer beet, als een griepje dat maar doorzeurt en niet slijt. Want je hart gaat er maar al te snel, weer met je hoofd vandoor. Ook al liep je nog zo kwaad en overtuigd die keer daarvoor. Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Want de kous op je kop, daar schiet geen mens iets mee op. Dus word ik nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Want de kous op je kop, daar zit geen mens iets mee op. Dus word ik nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Want de kous op je kop, En dat waren de trekvogels met kleine schooier. En ook hoe je nog de Ramblers voorbij komen. Ik zag een kleine wagenlieveling zand voor de volgende persoon hij heet Gert Timmerman... en daar hebben we er, twee, of hadden we er twee van. De ene was uh, of is uh, wereldkampioen Schaken en dit is een zanger. Gerrit, Gert Timmerman, geboren in Oldenzaal op 8 juni 1935... is een Nederlandse zanger en muzikus. Hij groeide op in Enschede, hij volgde de ambachtsschool, maar verliet deze toen hij 15 was. Hij ging twee dagen per week naar een muziekschool in Zwolle... en werkte drie dagen per week in een drukkerij. Hier ontmoette hij uh, Henk Elsik met wie hij een duo vormde met Elsik op piano... En hij zelf op contrabas. Zanger werd hij pas echt op zijn twintigste. Hij bij een band uit Enschede. En een Duitse solo-carrière als Gerhard Zimmermann... Dat werd geen succes, maar in 1963 scoorde Timmerman... onder zijn eigen naam een Nederlandse nummer 1-hit... met het slagernummer Bloemen voor Tahiti. En niet langer daarna volgde Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Een lied uit 1959, geschreven en gecombineerd op Bobbiaan Schoepen. En hij werd uitgebracht in 1963. Nu op de radio Gert Timmerman met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Ik heb eerbied voor jouw grijze Zij bekronen je lieve gezicht Zij verzachten de sporen der jaren Na een leven van werken en plicht Ik heb eerbied voor jouw grijze haar voor je rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hen die ze dragen, altijd een bron van vreugde te zijn. Voor die lieve oude mensen met hun diep. Door het gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het harde leven zowel leed als de brand, Hebben zij nu grijze haren en een blik zo bijzonder zacht.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 Ik heb eerbied voor jouw vrij te haren. Voor je rimpelt van zorgen en vij. Ik wil trachten voor hen die ze draven. Altijd een bron van vruchten te zijn.